7 augustus, Mark Visser met het NOS-journaal. In de reactie op de verlaging van de kredietstatus zegt het Witte Huis dat het te lang heeft geduurd voor een akkoord was over de verhoging van het schuldenplafond. Ook was de verdeeldheid in de politiek te groot. Volgens een woordvoerder is het belangrijk dat politici in het congres nu hun meningsverschillen opzij zetten en samenwerken om de financiën te versterken en de groei te bevorderen.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 Er was in sparenwoude plek voor 60.000 bezoekers, maar een paar weken geleden viel de kaartverkoop zo tegen dat kopers het tweede kaartje gratis kregen. In de Eredivisie voetbal zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. Rodi JC won thuis met 2-1 van Groningen, de andere clubs speelden gelijk, Hierveen NEC werd 2-2, net als RKC Waalwijk tegen Heracles. en VVV Venlo tegen Utrecht bleef 0-0.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 Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Het mooie College Hotel waarin ik elke week één iemand interview die even op zo'n kamer tot rust kan komen. Even tot zichzelf kan komen en dan praten wij over alles wat langs kan komen. En vandaag hebben we een prachtige vrouw in de uitzending. Ze is jong, ze is 27, maar ze staat eigenlijk al vanaf haar dertiende in de schijnwerpers. Want ze is model geweest en... Ja, tegenwoordig is ze vooral actrice. U kent haar misschien van prachtige rollen in films... als er komt een vrouw bij de dokter of loft. Of wat dacht u, van de NCRV-serie Levenslied. Maar ze schrijft ook boeken. Kortom, er is veel te bespreken. En zij zit hier achter kamerdeur 108. Ik heb het over Anna Drijver. Ik hoop niet dat ze in slaap is gevallen. Oh, ja. de deur gaat open. Ja, hoor. Een bijzonder goede avond. Hallo, hallo. Oh, ik ga je gewoon... Ja, Waarom want wij kennen elkaar kamer. natuurlijk. Van, uh, ja, van bijvoorbeeld Loft, die ge ja. geproduceerd is hierin BNN. Inderdaad. En ik zag jou ook uh, nog een keer uh, als, als, als frontvrouw van, van ACT. De, de, zeg ja. maar de, de, de vakbond voor acteurs. Uh, dat klopt. Heb ik zit daar ook in de directie. Dus dat is uh, wel echt interessant. Je leert echt allemaal dingen die je als acteur allemaal niet doet. Zoals vergaderen en overleggen en proberen dingen gedaan te krijgen op een soort hele bureaucratische manier. Dus dat is wel interessant om dat erbij te doen. Jij ja, bent druk, zeg maar rustig. <laughs> ja, ja, soms denk ik, wat doe ik nou op een dag? En dan heb ik toch heel veel gedaan. En dan is het eigenlijk... Ja, het is op heel veel verschillende uh, fronten. Heel veel verschillende manieren. Net met ACT ben ik dan bezig met... Ja, we zijn we bezig met overleggen met mensen... uit de filmsector, met de politiek. Uh, maar ook dingen als uh, sites... Uh, vervelende sites zoals uh, bijvoorbeeld mokkels.nl en zo om daar iets aan te doen. En, Vervelende sites, uh, mokkels. .nl. Nou ja, vervelend. ja, je vindt het niet vervelend? Ja, ik, ik, ik ken hem niet zo goed. Ik doe wel even het raam dicht... want ik hoor hier natuurlijk nog allemaal de geluiden ja, van... Is, de, de, uh, mag gehoorend. dat? Want het is eigenlijk jouw kamer, dit. Ja, maar ja, het is niet dat ik de raam had opengezet. Ik heb eigenlijk ja. er eigenlijk geen weet van. Maar uh, het is een hele mooie kamer. Maar we hadden het over Mokkels.nl... maar dat doet mij ook wel denken aan het feit dat... Uh, ja, ik, ik, ik, ik las veel artikelen over jou... en ja. je wordt altijd geprezen om je uitstraling. En ook heel veel mensen die ik sprak... die zeiden van, ja, dat is nu wel echt jammer dat het radio is. Want jouw uitstraling <laughs> dat... is... daar ben je beroemd om. Realiseer ja. je dat? Ja, dat is zoiets raars dat je daar dan zelf helemaal niet... Uh... Ja, ik werk niet zo, weet je. In mijn hoofd, in mijn gedachten heb, heb je helemaal geen uiterlijk. Heb je helemaal niet een, een, een verschijningsvorm. Dus ik heb daar zelf... Ja, god, het is allemaal... Leuk en aardig. maar uh, En ik begrijp ook heel goed dat het voor mijn werk wel uitmaakt. Maar het is niet dat ik daarmee uh, bezig ben. Of dat ik het op die manier kan waarderen. Je kunt het zelf helemaal niet zo waarderen. Ik denk zelfs, durf ik eigenlijk ook te wedden... dat wij mensen als uh, Kate Moss of topmodellen... mensen die iedereen algemeen mooi vindt... dat die ook niet zo over zichzelf denken. Zo van, nou, ik ben in ieder geval de mooiste vrouw van Europa. Zo denkt zij ook niet. Maar, maar jij betrekt het direct op je uiterlijk, wat ook goed is. Wat ik, en dan bedoel ik ook dat je uiterlijk goed is. Maar vooral ook, jouw uitstraling heeft ook te maken met je intelligentie... je sociale kracht, uh, je bent grappig. Uh, het, is een, het is een combinatie, denk ik, jouw uitstraling. Oh, ja, dat, dat, Zie je dat, dat zelf dat... ook? Heb je even, ja. En dat vind ik toch een, een groot compliment. Uh, ja, ja, ik, ja, wat moet ik erop zeggen? Dat ik, het, ik ben er blij mee als mensen dat waarderen. En ik vind het fijn dat ik uh, kan... Uh, ja, de, ik zeg de toch beste... niks nieuws? Nou ja, nee, ik zit er wel over te denken hoe dat werkt. Maar volgens mij werkt het zo dat als iemand uh, gelukkig is op zijn plek, is in uh, werk of in uh, alles, in, in, uh, ja, in de breedste zin op zijn plek is, dan, ga je, dan ben je straal je iets uit, straal je iets goeds uit. En die mensen trekken andere mensen aan. En dat uh, uh, misschien, is, misschien bedoel je dat. Volgens ja. mij werkt dat echt zo. Nou, ik denk dat veel mensen het al over je gezegd hebben. Want ik heb het namelijk gelezen in interviews en stukken en recensies. En ik neem ook aan dat mensen het zeggen tegen jou gedurende castings... of regisseurs die het zeggen waarmee je werkt. Maar heb je het zelf nooit omschreven? Ik hoorde laatst trouwens tijdens een auditie dat ik koud, dat iemand mij koud vond. toen dacht ik, nou, daar kan ik nou niet echt over... Ja, ben ik nou niet mee eens, dacht ik. Maar heb jij je eigen uitstraling wel eens proberen te beschrijven? Uh, nee, nee. Ik denk... Uh... Niet echt zo. Nee, ik kan bijvoorbeeld uh, denken dat ik heel serieus ben en, dan, en ook heel rustig, terwijl ik altijd eigenlijk vijf keer te veel woorden gebruik voor iets. Ik denk eigenlijk, nou, maar die, er, zijn, er zijn mensen die eerst nadenken en dan een antwoord geven, en dan nadenken en dan een zin zeggen. En bij mij gaat het, ja, het gaat eigenlijk, uh, er zit gewoon geen filter tussen, dus het gaat veel te snel. Dus het idee wat ik van mezelf heb, dat, dat klopt natuurlijk niet altijd. Nee, maar je, je weet toch wel van jezelf dat je een presence hebt? Ja, ja, misschien wel. Ja, misschien wel maar... Gebruik je het wel eens? Misbruik je het wel eens? Um, misbruik ik het wel eens? Nou, ik denk wel dat je uh, dat ik voor ja, God in mijn werk dat je wel uh, dat het je helpt. En ik denk ook dat je uh, dat je dingen eerder gedaan krijgt als je mensen op hun gemak laat voelen. Dat is altijd zo. Ook in in vergaderingen of overleg dingen denk ik. Je moet gewoon ja, iedereen moet je erbij houden en. Uh, prettig laten voelen. En dan kan je een gesprek beginnen. Dan kan je ergens nog eens een keer iets gedaan krijgen. Dus in die zin gebruik ik het wel, ja. Want je krijgt iets gedaan. Nou, niet altijd, hoor. Maar ik, ben, ik vind het wel heel, heel leuk om, om dingen op te zetten. Of uh, ja voor art moet je dan vaak vergaderen. Maar ik, heb, ik vind het ook leuk om... om uh, ja, ik heb bijvoorbeeld over, voor mijn boek een, uh, een trailertje uh, gemaakt, een filmpje ge, geproduceerd, zeg maar. En ik gewoon dacht, nou, ik ga dit doen. En dan zoek ik die regisseur. En dan daar en dat en dat en uh, mogen we daar camera's en dan hop. En dan kan je dat maken. Dan kan je de goede mensen bij elkaar zetten en die gaan dan dat maken. Dat vind ik echt wel heel mooi Kortom, werk. men, mensen werken graag met jou? Uh, nou, tot nu toe wel. Ik hoor, hoor weinig klachten. En mensen ja. vinden het prettig om in jouw aanwezigheid te zijn? Ja, dit zijn van die dingen die waar ik eigenlijk niks over kan zeggen. Ik denk, uh, ik, ik, ik zou dat niet meer... Ik heb geen, vergelijk, ik heb geen referentie, ik heb geen vergelijkings... Uh, Persoon. Nou, ik, ik bedoel jij bent hoe slim. Weet ik je denkt nou? over veel dingen na. Hier heb je toch ook over nagedacht. Ja, maar ik heb geen, ik heb geen referentie. Ik bedoel dat mensen mij in de buurt zijn, eh, graag in de buurt zijn. Ja, dat dat weet ik niet. Ik denk dat het niet altijd zo is. Ik denk dat als je uh, als je gelukkig bent en en en sanang en en uh, uh, op, op een juiste manier de dingen kan doen die je wil doen... dat je dat ook uitstraalt. Maar ik denk dat mensen die niet kansen krijgen... en die uh, uh, ja, niet op een goede plek zitten... dat die ook als het er met mensen niet goed gaat... Dan, ja, dan wil je daar ook minder mee te maken hebben. Dat is heel erg. Maar volgens mij werken mensen zo. Maar heb je dan wel eens een tijd meegemaakt... dat het niet goed met je ging, waardoor je uitstraling minder was? Uh, ik denk dat als ik meer dat ik me dan ook niet, me niet zoveel meng onder mensen. Ik heb dat ook als ik aan het schrijven ben. Dan, uh, zoals nu deze zomer ben ik dan uh, vooral aan mijn tweede boek aan het schrijven. En dan is het ook... Ja, dan moet je ook. Dan ga ik ook niet naar heel veel première feestjes en Fashion Week dingen. En dat zijn, dat zijn dingen waarbij je wel hè, allemaal mensen en allemaal chitchat en zo. En als je de hele dag uh, ja, in zo'n boek zit en zit te typen en een beetje meer met mensen bezighoudt die je helemaal niet bestaan. Dan, uh, dan zit je op een heel ander niveau. En dan denk ik ook dat ik uh, zeer weinig uitstraal. Dat ik alleen maar in mijn eigen wereld zit en dat alles wat langzamer gaat. Omdat je soort van afgeleid bent. Dus ik denk wel. Dat het uh, ook verschillende fases zijn. En als je aan het filmen bent, dan, dan, dan ben je veel meer. Uh, dan ben je met al die mensen op de set bezig. En dan uh, ben je ook ik meer open voor contacten of zo. Dus ik denk dat als, het, als ik meer in een contemplatieve bui ben. dat ik ook mensen niet echt opzoek. Dus je weet wel eigenlijk wanneer je weinig uitstraalt. maar dan weet je ook wanneer je veel uitstraalt. Dus misschien, misschien onbewust, ja. En ik las in het laatste interview. wat, ik, wat onlangs verschenen is. Dat je eh, enorm van te houdt? Ja, ja, in de breedste zin, ja. ja. Niet per se uh, in de zin van dat je iemand zoekt om een relatie mee te hebben, maar in de zin van dat je uh, mensen uh, aankijkt en dat je uh, mensen uh, ziet als mens op straat of wat dan ook. Als je gewoon ja, mensen aankijkt in een winkel of als je, uh, we leven zo in een soort van. Als een soort drones leven we dan in een Albert Heijn... en je rekent af terwijl je aan het bellen bent. Terwijl er zit gewoon iemand tegenover je. Misschien wel een heel een leuk iemand. Of, of een iemand gewoon. Iedereen is leuk. Dus dat je gewoon uh, mensen echt ziet. En dat waardeert. En nou, ik vind dat het leven alleen maar leuker maken. Maar, maar flirten is ook een, flirt is ook een, een speel. Ja. Je kan winnen of je kan verliezen. Maar volgens mij win je altijd. <laughs> win ik altijd. Jeetje. ik vind het wel een spel, maar ik vind de voorwaarde van het spel niet dat je kunt winnen of verliezen. Want het is niet dat ik, uh, dat ik bij iedereen, uh, dat ik met iedereen in een hotelkamer wil eindigen. Zeg nee, maar dus niet dat is niet de inzet. Ik denk gewoon, uh, ik zie flirten als een, kinderen bijvoorbeeld. Baby's flirten ook heel erg. Dus die, die, die gaat dan om aandacht. Dan hebben ze door, oh, als ik lach, dan krijg ik aandacht. Bijvoorbeeld echt een, een, kleine, een kleine peuter. Een baby die heeft dan door, ik, ik lach en krijg ik krijg aandacht. En dan baby's flirten echt. Die zitten echt dat te doen. Dat is een soort dat, van. Die techniek die, gebruik jij ook? Misschien wel, ja. En niet lachen, denk ik. Want als ik lach naar mensen. Ja, ik weet niet waarom ze. Ik weet niet. Maar uh, mensen aankijken. En zoals kinderen en baby's je aankijken. Om dan iets. Die hebben dan door. Ik, krijg, ik word gezien. Ik krijg aandacht. Daar begint het. Dat vind ik al. Dat ja, is eigenlijk ik kijk heel mooi. ook mensen aan. En ik probeer ook soms te flirten. Maar uh, ik, ik verlies meestal. <laughs> ja, maar wat is dan wat verliezen? Het is dus niet geld? altijd op de, op de seksuele manier, hè? Het is niet altijd van. Ik, ik, wil, ik wil daar aandacht van. Ik vind, het, ik vind het wel leuk als je iemand dan een positieve impuls zou kunnen geven. Dat vind ik dan al een, een, een winst. Dus jij, geeft, jij, jij flirt om andere mensen een positief gevoel te geven? Nou, dat klinkt wel weer heel erg, ja, heel dienstbaar. Nou, ja, misschien daardoor wel mezelf. Ja, daardoor gewoon het leven. Waarom zou je het niet doen? Waarom zou je, ja, Ik vind het wel jammer dat soms mensen de situatie heel erg ontkennen. Ik stond dan naast het stoplicht, een vrouw met een kindje en nog een man voor me. En dat kindje, die vrouw die wees op een beeld van een schildpad, Ze zei schildpad, schildpad, schildpad. En het kind zei alleen maar, ja, ja. Nee, schildpad, schildpad, ja. Ze zei, nee, maar jij zei laatst ook, schildpad. Zei het kind, heel schilpad, heel En dan, dan moest, die, moest die man voor mij lachen. Terwijl het een man is in een pak, een, een serieuze type. En die, dat je daar dan gewoon wel om lacht. Dat je gewoon dat wel erkent, Dat je gewoon denkt, oh ja, we zijn ook gewoon mensen die gewoon hier naast elkaar staan. Niet zo van, ik ben in mijn eigen wereld en ik zie niemand. Dus je moet een beetje je eigen vrolijke scènes creëren in de ja, wereld. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En, en wat, wat, ja, wat meer in het, uit het leven halen. Wat meer erin zien. Wat meer naar andere mensen kijken. Wij proberen in dit uur natuurlijk ook alles uit het leven te halen. Dus dat doen wij ook door middel van het bestellen van een drankje. Uh, ah. Met de roomservice. Dus uh, ja, eigenlijk is het jouw Chique. kamer. Chique. Want jij slaapt hier. Wat neem jij mee als je gaat logeren ergens? Um, ik heb altijd mijn camera, maar dat heb ik eigenlijk altijd... Uh... Je gaat straks foto's maken? Ik denk het wel, ja. ja. Ik maak eigenlijk elke dag wel foto's. En laatst ben ik mijn camera uh, is gejat of verloren. Dus iemand heeft uh, al mijn vakantiefoto's. Maar uh, ik heb een nieuwe is camera. Is een oproep? Dat mensen ik heb die... het al op Twitter gezegd van jongens, als iemand hem heeft. Maar ik kreeg alleen maar mensen die zeiden dat ze hem hadden... maar die natuurlijk niet hebben. Dus mijn camera neem ik altijd mee. Ik maak wel elke dag wel uh, een paar foto's of tien. En um, eigenlijk gewoon ja, een trui. Want ja, het is zo zomer in Nederland en je kunt nooit weten... Onder, onder dat motto. Uh, ja, een tandenborstel en mascara en vrij weinig neem ik eigenlijk mee. En voelt je al snel thuis gewoon ergens? Eigenlijk wel, ja. ja. Ik vind ook, uh, ik heb best veel gereisd. Ik vind het wel fijn om uh, met weinig dingen te reizen. Gewoon er zijn een paar dingen die je als je echt ver gaat reizen of als je een maand in het buitenland zit of een week veel. Ja, je zat een maand in Italië. Ja, een maand in Rome. En uh, Rome, je ja. werd verliefd op de stad. Ja, het is echt waanzinnig. Het leven is daar gewoon mooier. Niet beter, maar absoluut maar Hoe kan je verliefd worden op Rome? Wat is de kracht van Rome? Uh, de kracht is, is, is, is schoonheid, in, wat in alles zit. Ik, ben je de ik uh, ga, Ja, die roomservice bellen, maar vertel verder over de schoonheid van Rome. Um, dat alles is, is, is gewoon oogstrelend mooi. Je hebt, als je daar het uitzicht hebt, dan zie je dat de hele stad in terra tint is. Dus alles is tussen wit en heel donker uh, rood eigenlijk. Osse bloedrood. Alles is daartussen. Dus je ziet de lucht, die is blauw. En daar zie je tussen allemaal dezelfde tinten. Dat een stad dat bedacht heeft. Dat het zo'n eenheid, al die gebouwen, die zijn zo mooi. Maar val je dan alleen op het uiterlijk? En nee, ook de manier van, van leven. En eigenlijk zie je ook dat daar, uh, en hoe oud het is... Dat het zo dat het eigenlijk ook niet, niet te veel veranderd is. Want ja, als je kijkt naar die Romeinen, je hebt vroeger, ja, die je hebt het in het oude Forum, denk je, jeetje, zo leefden de mensen. Er waren een paar mannen die hadden alle, alle macht en die gaven hun vriendjes de macht. En die uh, waren, dat waren estheten, en die zetten kunstenaars aan het werk en die lieten allemaal grootse tempels en grootse dingen bouwen. En nu denk ik, nou, die Italianen zijn nog steeds estheten, die houden van, nog steeds van mooie vrouwen en een vrouw. Dat is gewoon een vrouw, die kookt en die ziet er prachtig uit... en die zorgt voor kinderen. Dat is een vrouw. En daar betaal je altijd drankjes voor. Ik wilde een keer mijn tegenspeler, dacht ik... nou, ik, ik betaal ik, hè, een koffie, ik leg wat neer. Nou, ik was, ik was een idioot. En zei je... Uh, no, you're in Rome, you're a woman. No, don't ever do this no. Dus, uh, en yeah. ja... Bevalt jou dat? Nou, in, niet in. in Italiaanse basis niet, mannen hoor. zorgen onwaarschijnlijk goed voor vrouwen. Die kunnen schoonheid van vrouwen enorm waarderen. Die ja. kunnen dat cultiveren. Die kunnen daar passie van maken. Ja, ja, dat vind ik wel mooi. Maar ik vind natuurlijk niet dat je als vrouw alleen maar. Ja, God alleen maar koken en voor kinderen zorgen. Dat. Ze... Ik zie het mezelf absoluut niet doen. Nee, maar goed, dat is de tweede fase. De eerste maar fase de eerste is de aandacht. de eerste vind ik heel belangrijk, ja. vind ik heel mooi. Zij, het zijn echt estheten in alles. En mannen zien er prachtig uit. Mannen hebben gewoon mooie sokken, mooie uh, dassen, mooie pakken. En, en, en de koffie is, is lekker en het ziet er ook mooi uit. En het is, het is, het is, is vooral veel uiterlijk en... he, wat je beschrijft. Ja, mooie koffie, mooie ja, dat, mannen, mooie pakken. Ja, ik vind dat heel, heel Italiaans om, om echt van de, het leven echt mooier te willen maken. Als je dan nu kijkt naar... Maar ja. kan je ook iets vertellen over nou ja, niet alleen de, de, het uiterlijk van Rome... maar ook het, het gevoel van Rome, de kracht van Rome, de Italiaanse ja. mannen. Dat die, dat die, <laughs> die, het innerlijk daarvan, kan je dat ook waarderen? Ja, ik vind, nou, ik kan het niet allemaal waarderen, want het heeft ook hele moeilijke kanten. Wat ik zei over de oude Romeinen, dat dat gewoon, ja, een vriendjespolitiek was. En, uh, dat is het nog steeds. Er zitten daar mensen als Berlusconi die wetten verzinnen waardoor hij er nog langer zit, waardoor die allemaal. Dat is, dat is ongelooflijk dat het kan. En er zijn ook. Uh, het was heel leuk dat ik daar ook direct eigenlijk in hetzelfde soort scene zat. Uh, als ook hier. Ik heb ook veel acteurs, vrienden en zo. En ik tot daar kwam ik toevallig ook via uh, die productie, die, die film die ik daar deed, ook uh, die mensen tegen. En die hebben wel ook een soort hele dubbele houding erin. Die zeggen, hoe kun jij uit Nederland ons land waarderen? We hebben... In Napels staat het vuilnis zo hoog als de gebouwen. Want alle maffia die heeft dan de, de rechten. en die hebben dan het vuilnis. Dus er zitten allerlei geldstromen. gaan daar via het vuilnis, nota En ze zijn en, bijna en, failliet. Ja, en ze zijn allemaal failliet. En dan gaat het weer allemaal. Ik en ze hebben weer een ja, ja, dus heel veel dingen zijn zo slecht geregeld. Hoe kun je dat. die mensen daar hebben een heel raar uh, zelfbeeld. eigenlijk. Maar goed, afgezien daarvan. vond je het leuk met die Italiaanse Ja, mannen. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vind het, uh, ja, met Italiaanse mannen. Ja, het is alsof ik alleen maar met mannen... maar gewoon dat, dat, dat leven daar... en, en het, uh, het, het temperament... en het tempo. en het, uh, Je gaat gewoon... Uh, smiddags gaan alle luiken dicht... en dan heb je al of al boodschappen gedaan... of je bent gek of je moet naar een restaurant. Want anders dan, alles gaat gewoon dicht. Tussen twaalf en drie, je doet niks. Je zit bij je familie. Je gaat de pasta eten, je gaat uh, lunchen. Je gaat gewoon Maar ben lekker. jij een mediterraan type dan? Uh, nou, ik kon me er wel in vinden, ja. Ja. Ja. Uh, maar je moet ook even uitleggen aan de luisteraar... waarom oh, je ja, in Italië was. was. En ondertussen ben ik dus nog oh, ja. altijd uh, voor jou aan het bellen. Wat wil je eigenlijk drinken? Ik denk dat ik een uh, Pinot Grigio wil. Een Italiaanse witte wijn, dus? Ja, het is, een hele, het is mijn lievelingswijn, denk ik. Ja? Volgens mij zit het ook in mijn boek. Zeg. Maar vertel even waarom je in Italië ja. was. Nou, ik, ging, uh, ik speelde Eva Gardner, Amerikaanse actrice die in de jaren 50, 60 vrij groot was. Uh, die speelde ik in een uh, biopic en een film over een hele bekende Italiaanse acteur. Hij was echt een, hij was echt huge. Iedereen daar kent hem. Hij was de Willem Ruis, de Rutger Hauer, de John Krijkamp, de Toon Hermans en alles wat we hebben in één persoon. En um, die uh, was in de jaren 50, 60 groot. Toen zat hij drie maanden in de bak voor cocaïne bezit. Dus neem eens niet op. op. Nee, dat is typisch Nederlands. Ga je er nooit, taal heen. Je nooit meer treffen. Ja. <laughs> Hmm. Nee, die zijn meestal heel goed hoor, de, de, de Roomservice. Het zal wel druk zijn beneden. Oh, ja, dus natuurlijk. mijn excuses daarvoor. Nou, het is goed. Ik heb geen haast. Ik heb geen haast. Maar, uh, uh, waar was ik? Oh ja, de film. Ja. Um, dus je volgt het leven van deze Italiaanse uh, superster. En uh, hij had uh, iets van zeven jaar een uh, aan-uit-relatie met Eva Gardner. En uh, het was heel. Eva Gardner, die ook ooit getrouwd is met Frank Sinatra. Ja, ze ja, is drie keer getrouwd ja. geweest, onder met Frank Sinatra. Eigenlijk is zij als een arm tobacco dochter van een tobaccoboer is zij erin gerold en heeft er nooit voor gekozen. Heeft zichzelf helemaal nooit gewaardeerd als actrice. Vond, er, vond dat ze het niet kon. Ze dacht werkelijk, ja, ik weet niet wat ik doe. Prachtig karakter, maar hoe komen ze bij jou? Hoe ja. een Italiaanse productie... Ja, ze zochten voor een uh, vorig jaar voor een andere productie zochten ze Nederlandse meisjes, ook voor een uh, Italiaanse film. Over uh, een swing trio in de jaren 30. En um, daar had ik ook auditie voor gedaan. En toen hadden ze mij nog op hun Netflix, die uh, mensen. En ze wilden een buitenlandse actrice. En ze hadden foto's van Brightfight gezien. Wat dezelfde periode is, ook jaren 50. Dus dan ja, 53 nu is 55. Dus ze dachten, ja, dat is er. Ze vonden dat ik daarop leek. En um, met heel veel goede kapsel, mensen en. Make-up mensen. Maar ook echt goede mensen. Ik hebben wel twee Oscar-nominaties gehad. Die mensen die de make-up deden en zo. Dus um, het waren goede mensen. Die, uh, die hebben mij dan omgetoverd tot Eva Gardner. Ja. Dus binnenkort zijn wij jou als actrice kwijt. Want dan <laughs> via Italië word je natuurlijk ook uh, nou. ligt, bekend in Amerika. En dan ligt alles voor je open. Nou... Ik weet niet of dat zo werkt, hoor. Maar uh, ik zou daar wel nog wel dingen willen doen, hoor. Ik vond het echt heel erg leuk. Alleen je hebt daar wel uh, mensen... Ze hebben natuurlijk enorme filmgeschiedenis. En ze, zijn veel, ze hebben televisie achter ze veel hoger dan in Nederland. Wij hebben het hier... Uh, ja, sowieso hebben wij natuurlijk niet echt een... Uh, nou ja, wat ik zei, het zijn estheten. Je hebt daar ook van die grote spelshows met zo'n... Ontzettend plastisch chirurgisch aangepakte dame en zo'n een oud mannetje ernaast. Je hebt echt ook nog hele, hele Italiaanse dingen. Maar je hebt ook echt mensen die echt hele mooie, mooie films en mooie series willen maken. Dus uh, ik zou daar ja. graag wel werken. Maar ik weet niet, ik ben dus niet daar echt een ster. Ze zijn er ook wel heel erg van de ster-status. En dan moet je daar echt wel. Ik bedoel, er waren wel, er stonden direct allemaal operatiefoto's van de set in alle ronde blaadjes. Terwijl hier zo'n film aan het draaien zijn. dan denkt iedereen, nou. We maken liever van foto's van winkelende mensen in de pc... Dus niet dan een filmset ja, Dus je bent niet alleen eigenlijk gepassioneerd door de stad Rome... maar ook de uh, manier waarom zij omgaan met bijvoorbeeld uh, met film films... En, ja. En uh, hoe dat leeft. Ja, dat is echt mooi. Je hebt natuurlijk gewoon in de jaren 50... Waar, waar, wat we ook speelden... Daar, daar, toen werden alle uh, Amerikaanse films in Chinatown China gedraaid, dus De, de ben filmstudio's ben Hur, daar. Uh, ja, de filmstudio's, ja. filmstudio's. Dus Ben Hur en Liz Taylor met Cleopatra. Het uh, was gewoon een tijd dat, dat daar heel goed was. Dus al die sterren zaten daar. En daardoor zaten er ook allerlei paparazzi. Uh, die, die gingen daar op jacht naar die sterren. om daar, filmen, um daar om foto's van te maken. En uh, Fellini, die wilde een film ergens over maken. en die dacht, hé, hey, dat is wel een goed euh, onderwerp. En hij maakte La Dolce Vita. Met uh, wat gaat over een Amerikaanse actrice. zoals Eva Gardner, die in Rome zit. Het is een beetje daarop ge ge geïnspireerd. En er wordt, die mensen werden echt achtervolgd. s'nachts uh, door paparazzi. Dat was echt heel. Heel erg. Maar dus zo'n tijd, dat, br dat bruiste daar echt. Dat is echt en, heel en, bijzonder. En, en dat bruisende en die, uh, die passie die jij hebt uh, voor uh, de estheten van, van, van Rome... dat heb jij ook voor je werk als actrice ja. en als schrijfster. Waar komt dat vandaan? Wat is die oerdracht van jou om dingen te creëren? Um, dat is altijd een hele moeilijke vraag. Waar het vandaan komt, weet ik niet, denk ik. Dat... Daar kan ik nu nog te weinig over zeggen. Maar ik weet wel vaak hoe het eruit ziet. Of hoe het. In welke vormen. Bijvoorbeeld dat ik. Uh, ik ben nou, niet echt perfectionistisch, vind ik. Ik ben ook soms best slordig. Maar voor sommige dingen. wil ik me dan wel heel erg overal over bemoeien. En het kan, kan me dan zoveel schelen. dat ik het wel. Uh, ja, dat ik het. dat ik het dat ik daardoor bereid ben om heel hard te werken... en dat me dat ook helemaal geen moeite kost. En dat ik, uh... hey, maar goed, je hebt ook de drive om te maken. Ja. Je bent een actrice, je, je ja. zit in mooie films, in mooie series... maar dan heb je ook weer de drive om te gaan schrijven. Ja, ja dat was heel erg omdat je um, uh, als, uh, als acteur ben je echt uitvoerend bent. Je bent zo'n klein onderdeeltje in een script van iemand... en in een regievisie van iemand. en Je doet dat echt allemaal samen. En er was voor mij zo... Dat ik dacht, oh, mag dit mag ik gewoon zelf schrijven en dan mag ik gewoon alles bedenken. En dan kwam er echt, er ging een soort van, dat mag gewoon. Net als dat je dan, ja, dat je als kind, dat je gewoon een wit vel krijgt... en een, en een pot loopt en dat je van, ja, maar alles mag. Er zijn geen regels, gewoon, dus ja. Dus dat vind je eigenlijk nog mooier? Dan een geschreven script waar jij in ja, geven. Ja, dat heeft ook iets heel moois. Want er zijn weer mensen die hele mooie scripts hebben gemaakt. Een hele goede regisseur die je weer. En hele mooie rollen. Dat heeft iets. Het is, het is totaal onvergelijkbaar. Het is gewoon dat je alles uh, zelf mag bedenken. Dat, was, dat, was, dat kwam op het moment dat ik begon te schrijven met het boek. Heel gelegen. Omdat ik. Ja, omdat je toch heel eigenwijs bent. Dat je. Soms dat ik niet het gevoel heb dat ik uh, genoeg doe met wat ik uh, wil. Dat, dat heb ik nog steeds gek, wel eens, hoor. Ik heb eigenlijk constant het gevoel dat ik te weinig doe. Dat is, uh, ja, dat is heel ongemakkelijk. Dus dat je steeds... Maar je doet heel veel. Ja, maar dan heb je het gevoel uh, alsof het uh, niet genoeg is geweest. Alsof je denkt, shit, ik had vandaag ook... Ik had ook nu... Ik, ik had eigenlijk al... Word je daar niet doodmoe van dan? Um, nou, dat niet. Maar wel uh, gehaast of zo. Gehaast. Ik denk, oh, ik, ik, wil, ik wil nog dit en ik wil dat. En, uh, ik, ga nu, ik ben ook heel erg dat als ik uh, een idee heb, dat ik dat, dat dan liefst dezelfde dag nog volledig uitvoer. Ik denk, ik heb nu een filmidee. Laten we het morgen gaan filmen. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Maar uh, ja, daardoor heb ik wel heel veel haast met dingen. En dat is in sommige dingen helemaal niet goed om te hebben haast. Want uh, ja, bijvoorbeeld. Uh, Met je blijft was het zo, dat ik dacht, dat is mijn eerste boek... dat je dan, je hebt een idee en dan wil je dat schrijven. En dan was ik eigenlijk al bij dat het... Uh, dacht ik, ja, ik moet het allemaal nog opschrijven. Dat duurde me dan te lang. Dan denk ik, ja, maar ik heb het al bedacht, ik wil het nu. Ik wou dat het nu allemaal op papier stond. Is het dan de en angst gewoon... dat, je het, dat het nu moet, omdat het later niet meer kan? Of uh, dat je dan niet meer uh, ja. de mogelijkheden krijgt? Ja, nee, uh, nou, de mogelijkheden krijgen, denk ik... nou, die kan je ook zelf wel creëren. Dat komt altijd wel, dat is... Uh, die, je moet niet op de, wachten op die volgorde van... oh, komt dit wel op mijn kant op? Want ik zou het zo graag willen. Dan denk je, nou, organiseer gewoon dat je dat kan gaan doen. Als je een boek, ik, er zijn ook heel veel mensen, als je een boek hebt geschreven... die zeggen dan, oh, dat zou ik ook altijd wel willen doen. Ja, ik droom daar toch eigenlijk ook al van. Maar ik zeg eigenlijk alleen maar tegen die mensen... Van, nou, ik kan, be, doe het. Ik maar kan iedereen het iedereen aanraden. Voor jou moet het een crime zijn om een boek te schrijven. Want als je haast hebt en je moet gaan schrijven... dan heb je ja. juist rust nodig. Ja, dit was eigenlijk de, de oor, oorspronkelijke titel van mijn boek. Rust. Maar toen kwam, was er een ander boek, wat ook zo heet. En de uitgeverij vond het... Vond het dus het werd met, met, met, met mijn tweede optie. Maar uh, ja, nee, dat, je moet rust hebben. Maar dat, uh, ja, dat was lastig. Dat was echt een goed. Uh, en nu ben je aan je tweede boek les. Les. Ja. bezig? Ja. Ga je jezelf weer pijnigen? Ja, ja, ik zit gewoon weer uh, te typen. Ja. Wa waarom doe je jezelf dan pijn? Nou, nee, ik, ik vind het niet... Uh, het, is, het is echt heel leuk, hoor. Het is niet dat het een... een, een het is juist ook dat je tijdens het schrijven, dat er al die dingen maar uh, erin komen. Oh, en dat je geniet van de rust. Dat nou, je normaal gezien zo haast, bent dat je nu dan even de tijd hebt om rustig te typen. Nou, misschien is het dat het heel. dat het dat het bevredigend is. Dat, het, dat, me, dat ik daar gelukkig van word. Dus het gevoel dat ik net iets wil doen. Ik voel me heel goed als ik uh, een, als ik iets heb geschreven waarvan ik denk, oh, ja, dit is wel. Dit is wel wat ik wilde. Dit is wel mooi. Dit is wel, gaat wel goed. Het klopt wel bij het verhaal. We gaan zo'n zo stukje uit jouw boeken zeker laten... nou, ga je zelf voorlezen, hoop ja, ik. Ja. Maar laten we eerst ook eens even naar een andere tekst luisteren... die je hebt uitgekozen. Want je hebt een prachtig nummer uitgekozen. Ja. V uh, van Maart van Mag ik Roosendaal. Mag ja. Maart van Roosendaal. Uit het uh, programma Barmhart. Dat was een paar jaar geleden. Volgens mij heb ik het in totaal drie keer gezien, dat programma. Dat is ziekelijk. Dat weet ik. Maar ik heb het ook. Ik heb mijn ouders er ook mee naartoe genomen in Den Haag uh, zijn we bezig kijken. Omdat ik dacht: oh, dit. Dit moet, dit moet, dit moet, mijn, moet mijn vader horen. Het moeten mijn ouders horen. Het gaat ook heel erg. Uh, ja, maar Roosdaal maakt is een fantastische chansonnier. Dit, um, dit gaat eigenlijk, dat programma gaat over uh, ook hoe hij uh, zijn ouders aan het verliezen is, aan ouderdom en aan het leven en hoe hij zelf ouder wordt eigenlijk. Um, en dit lied gaat over uh, de schoonheid van het leven. Hoe, uh, over uh, levenslust en over, uh, dat hij, ja, over een soort dankbaarheid daartegenover. Nou, we gaan luisteren ja. naar een van de favoriete nummers van uh, Anna Drijver. Maarten van Roosendaal. Mooi heet het. Oh. Hey. Omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, omzee, Ja, je was ook nog aan het vertellen over je ja. prachtig bent. Egonkracht Egon Egon ja. en Marcel de Groot. Ik maar weet, ik, ik, ik het... ben vooral benieuwd naar wat vonden je ouders hiervan? Ja, heel aangrijpend. Dat is echt, vond ik ook echt leuk. Het, uh, of mooi om te zien. Mijn vader is niet super. Uh, nou, Wiens vader is wel open. Ik bedoel, ik heb nooit iemand horen zeggen. Ja, mijn vader praat zo ontzettend veel over zijn gevoel. Dus uh, nou ja, dus ook, ik, ja, ook zo'n vader die. Ja, je, maar je, niet alles kan je zomaar benoemen. En als er dan... Uh, ja, onze... Ja, mijn generatie, onze ouders... Hebben allemaal ouders die ouder worden. En, en, en, en dement worden. En ziek worden. En, en, en op den duur overlijden. En dan gaat dit, dit liedje zelfs... Vind ik daar ook over gaan. Het lijkt wel... Het is, hij zegt dat alles heel... Hij geniet heel erg van het leven. Maar het gaat eigenlijk ook over dat het dus elk moment voorbij kan zijn. Dat, maar, ik, dat ik nog een jonge lente waard ben. Maar snapten ze jouw boodschap? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, het was echt mooi. We hebben het er niet letterlijk over gehad. Maar ik voelde wel van, oh ja, dit is op het juiste moment. En uh, ja, volgens mij was er ook maar, toen wel iets met een, met een opa of een oma van mij aan de hand. En dat, dat was wel echt, dat kan als zo'n zo zanger als Maarten uh, daar dan zo over zingt. Hé, hey, Ja, dat zou dan room zo zijn. Ja, die, die zou wel <laughs> wakker geworden zijn. Ja, maar vertel Komt, rustig verder. Mijn, mijn wijntje eraan. Goedenavond. Wat attent. Welkom. Ha, kom binnen. Het was zeker druk in de bar. Het uh, was druk in de bar. Oh ja. Het telefoon ging ook maar twee keer over moet ik zeggen. En oh, waren er ook heel veel mensen voor de, uh, voor de Gay Parade? Dank voor je de Canal Parade aan het oh, kennen? Ik... redelijk mee. Ik denk oh. dat die nu zo nog terug gaan komen. Ik zie oh, ja. inderdaad een paar mensen terugkomen op dit moment. Dus er we zitten wel gasten in het hotel. Dus dat, uh, proost, hè? Dat he? zie ik wel gebeuren. Zeg. Ja, maar proost. Cheers? Goed. Doei. Maar je, je zegt je ouders vonden het mooi, maar het is natuurlijk ook heel pijnlijk. Want je zegt ja. gewoon tegen jullie hoe de oud. Ja, of ik. Uh, uh, ja, maar dan juist, ik hoop zo uh, dat, uh, dat iedereen inziet... van, oh ja, nou, ouders of opa's en oma's, of iedereen eigenlijk. Uh, opas en oma's, daar begin ik even, dat is minder, dat is minder dichtbij. Die, die worden alleen maar ouder en op een gegeven moment worden ze ziek... en ze gaan dood. Maar waarom wil je het enige niet over wat je vader staat... en moeder hebben? Nou, je ja, hebt dat... je vader en moeder meegenomen in die voorstelling. Ja. Dus laten we daar gewoon ja. dat wel bij de kern halen. Ja, ja, maar toen ging dat over hun ouders. Of over hun... Ja, maar, maar jij neemt ze mee, dus jij ja, hebt het nee, over dat is waar, dat jouw is waar. ouders. Nou kijk, ik vind dat mensen die een, een slechte band met hun ouders hebben... dat is zo zonde. Ik bedoel dat elke situatie anders hoor. Maar kijk, die mensen worden ouder. Je wordt ouder, dus je, heel, veel, heel vaak wachten mensen van... nee, maar later gaan we elkaar heel veel zien, of zo. Of met broers of zussen ook, die, ja, dat komt wel komt wel, komt wel. Maar ja, op een gegeven maar komt moment... komt jouw haast daar vandaan? Dat je ziet dat je ouders zo snel oud worden... en dat je dus zelf ook snel oud wordt? Nou, het is niet wordt. dat zij heel snel oud worden, hè? Nu denk ik alsof mijn ouders heel snel oud worden. Maar ik weet wel dat het zo is. Je moet echt pakken wat je pakken kan met die mensen. Met je ouders. Met iedereen eigenlijk. Echt, je moet echt pakken wat je pakken kan. Dat vind ik echt... Ja, ja... Dat vind ik wel en echt... Doe jij dat? Ik bedoel, als je zoveel haast hebt... je moet en en <laughs> en in Italië zijn... en vanavond uh, hier in een hotelkamer. Ja, precies. Daar heb je het al. Je kunt dus niet alles tegelijk. En ik denk ook, ja... Je zou gewoon eens een keer echt een hele dag... Uh, uh, of, of gewoon een maand, een, dag. een maand met je ouders... Uh, er, je, je zou gewoon... Uh, er komt een, een punt zo ergens mid 20, dan ga je... Uh, of nou, in de puberteit zet je af tegen je ouders... en daarna... In begin 20, dan, dan ga je, als het goed is, daar iets over realiseren. Van hé, hey, dat zijn ook mensen. Ik vind dat heel leuk. Dat het mensen zijn, los van dat het mijn ouders zijn. Voordat het mijn ouders waren, waren het ook mensen met allerlei gedachten en ideeën. En dat zijn hele interessante mensen. En die moet je gewoon heel snel leren kennen. Die moet je gewoon leren kennen. Of daar moet je gewoon tijd mee doorbrengen. Want dat gaat gewoon. Uh, ja, daar moet je niet mee wachten. We hebben allemaal zo'n soort van neiging van. Ja, dat, dat komt dan later of zo. Eerst mijn eigen maar, carrière of mijn eigen bla bla bla. Maar dat zijn. Dat, maar jouw richting. boek, Je Blijft, wat je vorig jaar geschreven hebt, gaat ook over nou, een jongen en een meisje. En die jongen sterft veel te vroeg. 24 is, het, geloof ik. Ja, 25. 25. Ja. Ja. Uh, ik heb uh, vanmiddag ook nog even naar uh, jouw glansrol in uh, Komt een Vrouw bij de Dokter gekeken. Het gaat ook over de dood. Ja. Dit gaat, boek gaat ook over de dood. Ja. En nu vertel je me dat je haast hebt en dat je <laughs> ouders uh, oud worden. En... Nou, ja, het gaat niet... Wat, wat Noem, heb jij nu, met de dood? Ik bedoel niet dat mijn ouders oud worden. Mijn ouders zijn hele, hele, topfitte mensen, gelukkig heel gezond. Nee, maar goed, laat het dan anders zeggen. jij gaat, je mag een boek niet schrijven, niet je mee... mag een eerste boek schrijven. En ja. wat doe je? Het, het is over een jongen die sterft door een, een ja. fietsongeluk. Ja, het is ook, was ook heel raar. Want ik had helemaal niet, als je mij gevraagd had van... Nou, what, what's on your mind? Had ik helemaal niet gezegd dat dat een thema voor mij was... Dat ik, ik heb helemaal niet dat gedacht. Maar het, gaat er, het, gaat, het hele boek gaat erover. En als, als mensen hadden gevraagd... Maar dit ben hele ben je bang gaat er nu bijna over. Ja, ja. ja, maar het is ook niet dat ik bang ben voor de dood. Ik, uh, uh, dat is het niet. Ik vond het gewoon... Het is gewoon zo'n groot gegeven. En dat wilde ik juist in het klein in dit boek uh, beschrijven want het verschil als iemand ook een jong iemand iemand een jong iemand die sterft niet één moment nog zo afvast neerzet en dan de dag daarna er niet meer is. Weet je, dan is het dat zo in het zo, dan is dat zo uh, hard naast elkaar gezet waardoor het contrast zo groot is van er wel zijn en er niet meer zijn. Ik vind dat zo'n groot concept. Toch? Nee, nee, het is, dat een, is toch het, is het niet... grootste concept wat er ja. is, denk ik. Nou ja, naast geboren is worden is doodgaan uh... het, alle, het allergrootste. Maar, um... En dan komt ook, daar komt ook van, ja, maar wat, ja, wat doe je hier dan? Wat is dan het belangrijkste? Wat is het, het, het belangrijkste als je, uh, uh, ja... Nou ja, het belangrijkste is wat je, wat je net zei, denk ik. Pakken wat je pakken kan voor, ja. voor jou. Of is het heel veel geld verdienen of is het een groot huis? Ik weet niet, een groot huis? Ja, volgens mij niet. Maar dat... dat uh... Ah, ja, maar heb jij het, heb je het meegemaakt altijd. of zo? Heb je van dichtbij... nee, nee, ik heb dit niet uh, meegemaakt. Het is niet een autobiografie. Nee, maar nee, dat, dat snap ik ook wel. Maar ja. heb jij dood van dichtbij meegemaakt dat het zo'n thema Eigenlijk is? Eigenlijk ook niet echt. Als ik daar gewoon over nadenk... Denk, nee, ik heb mijn directe familie nog. En het is alleen maar uh, wat, mijn, uh, wat mijn geest ermee doet, kennelijk. Want ik heb, helemaal niet, ik heb helemaal geen recht van spreken. Als iemand nou dat dit heeft meegemaakt, denk ik ja, ja. ja. Maar dit is maar alleen maar wat daar mijn... Niet van? Uh, het uit jouw geest zo'n boek over de dood komt en op jonge leeftijd. Ja, ja, dat ik vond, het, het verbaasde me wel. Dacht ik dacht, hè, is dit, dit nou? Gaat het nou opeens over de dood? Dat wilde ik helemaal niet schrijven. Ik, wilde, ik weet niet wat ik wilde schrijven, maar ja. Ja, ja, fascinerend, hè? Maar ben je er al achter waarom je het wilde schrijven? Um... Nou, een belangrijke stuk is uh, als, zij, als haar vriend uh, door is. De hoofdpersoon, een meisje van 25 in Amsterdam. En op zich een, een, een leuk, uh, leuk leven. Um, en als, dat dus, als zij haar vriend is verloren... is er een, een periode dat ze eigenlijk wil verdwijnen. Dat vind ik eigenlijk het fascinerendste. van. Wat doe je als je gewoon niet, meer gewoon niet meer de telefoon opnemen... gewoon niet meer open doen, gewoon ergens heen lopen. Gewoon verdwijnen. Dat is een soort van... Iets wat ik nooit zou durven. Ik heb een soort. Ik voel me heel verantwoordelijk en ik zou allemaal niet zomaar mensen laten zitten en. en en en er vandoor gaan. Dat zou ik allemaal niet. niet durven. Maar ik vond dat wel fascinerend. Dat ik, het kan haar niets meer schelen. Het kan haar niets meer schelen. Dus dat was eigenlijk ook een, een. een fascinatie of een thema. wat er eigenlijk ook in zat. Dus het is eigenlijk jouw. Het thema is verdwijnen. Want ja. doodgaan is ook verdwijnen. Ja. Ja. En dat is iets wat jij niet durft? Um, uh, nee, nou, ik, ik voel me uh, heel verantwoordelijk om er, om er hier iets van te maken. En over, om tegenover andere mensen er iets van te maken, en tegenover het leven. En... Maar dat, dat is totaal tegenstrijdig, want aan de andere kant zeg je juist, en ook in het boek: van ja, uh, je moet nu pakken wat je pakken kan. Ja, je moet ervan ja. genieten. Je moet met je ouders uh, een goede band ja, hebben. Je moet, mogelijk, je moet zoveel mogelijk doen, Dus en acteren, en schrijven, en, en in films, en in theater, en voorzitter zijn van, van, een, van een vakbond voor, voor acteurs. Maar ondertussen moet je ook dus nog verantwoordelijk zijn. Nee, dat is toch. Ik vind dat allemaal hetzelfde. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Je moet jezelf heel serieus nemen. Ja, ik vind niet jezelf heel serieus nemen. Maar wat je doet en wat je wil moet je heel serieus nemen. Maar kan je er dan van genieten? Ja, absoluut. Ja. Maar het lijkt bij jou zo'n plicht. Ja, maar ik voel me. Nee, het maakt me allemaal wel echt heel gelukkig. En ook heel voldaan. En dat vind ik. Ja, maakt mij gelukkig. En, en dat je... Ja, als een plicht. Nee, het voelt helemaal niet als een plicht. Meer, ja... Dat je wel... Dat je verantwoordelijkheid neemt tegenover jezelf. Tegenover wat je kunt. Tegenover wat je zou kunnen doen. Dat vind ik wel belangrijk. Het al oude concept van je hebt talenten, dus je moet daarmee woekeren. Dat moet uit je komen, je moet daar het beste uit halen. En als je dat niet doet, als je geen haast maakt en je gaat dood en je hebt het niet allemaal bereikt, dan heb je je leven vergooid. <laughs> nou, uh, meneer de uh, diers. Um, nou ja, nou misschien wel, ja, ja. Ja, ik bedoel. En voor sommige mensen is dat niet erg, want het is alleen maar. Dit uh, is ook voor iedereen, dit is een vrije. Het is maar één opvatting. Sommige mensen zien het helemaal niet zo. Maar ja, ik zou liever wel zo willen leven. Van gewoon voluit. Vooral voluit. Dingen moeten. Vooral voluit. Ja. Maar laat je het genieten dan niet te veel liggen? Nee hoor. Nee, ik kan juist heel erg van en dingen genieten. Ja, absoluut. Man, je, je hebt mijn koffietjes moeten zien drinken in Rome. En met mensen daar op straat lekker kletsen over wat er in de krant staat. Ja, dat is toch... Dat is toch ook. En dan denk ik alleen maar dat ik dit mag doen. Dat ik hier mag zijn. Dat ik hier, uh, ja, ik dus ben ik juist heel dankbaar Dus je leert dan, dan ook van, van dat mediterrane ja. leven? Ja, ja. ja. Ook genieten. Ja, die mensen hebben ook wel een tranquille, Alles is heel langzaam en alles heel rustig. Uh, nou, ik wil dan graag genieten van een stukje dat jij gaat voorlezen... uit het ah. uh, mooie boek uh, Je Blijft... Uh, het is het moment dat uh, uh, Dora en haar uh, vriend uh, Daaf... voor het eerst volgens mij uh, met elkaar uh, naar bed gaan. Ja, of blijven ja ze waren eerst vrienden. Ja. En ze zag hem ook niet echt staan. En um, dan is er opeens iets waardoor ze denkt... misschien kan dat eigenlijk wel. Misschien, uh, misschien val ik op hem. En daarna heb ik een liedje voor jou uitgekozen... Uh, dat hopelijk ook... Nou ja, het past niet helemaal, maar het is in ieder geval een mooi lied... wat, wat past bij zo'n mooie avond die jij nu ik gaat ben voorlezen. Ik ben benieuwd, joh. Ik ben echt benieuwd. Oké. Okay. Het besef was er vrij plotseling en maakte me warm van binnen. Het kippenvel was op mijn lijf was weg en alles leek heel simpel. Ik wilde hem. Ik wilde hem bij me. Om te beginnen in bed. Ik ging liggen en draaide mijn gezicht naar de muur. Weg van Daaf. Het dekbed voelde heerlijk en ik groef me er diep in. Ik hoorde in dit bed... Het bewoog. Daaf stapte erin. Roerloos bleef ik liggen. Daar had ik zin in. Als eerste voelde ik een voet tegen mijn been. Daarna pakte ik een hand, mijn middelbeet. De hand voelde warm en deed me ontspannen. Het komt goed. Ik bewoog mijn lijf een klein beetje naar achteren. Voelde Daafs adem tussen de haartjes van mijn nek... en de warmte van zijn lichaam heel dicht naast me. De laatste centimeters tussen ons, ver tussen ons in verdwenen. We werden naar elkaar toegezogen. Mijn billen raakten zijn kruis. Mijn benen pasten precies in de bocht van de zijne En mijn rug raakte zijn borst. We pasten precies in elkaar. Alsof ik in een mal gleed. Speciaal op mijn lijf gemaakt. We pasten als duplo in elkaar. Volmaakt en vanzelfsprekend. Zijn lippen zoenden me in mijn nek. Ik ben veilig. Dat is heel mooi. Ik ken het allemaal niet. Joe Jackson met Love at First Light. Oké, okay. dat ken ik helemaal niet. Mooi. Ja. Nou, Ik vond het ook mooi hoe je voorlas uit je boekje blijft. Het was bijna geen voorlezen, maar ik zag ook directe de actrice naar boven komen. Ja, ik heb een paar keer op, op schrijversavondjes dingen voorgelezen. Dat, dat mag dan. Dan heb je een boek. En dan mag je met andere schrijvers mag je op, op een avond iets voorlezen... En dan zeggen mensen dat ook, maar ik begrijp niet hoe je het anders kan doen. Er zijn mensen die, le die lezen zo, <laughs> zo monotoon en, en, en, en raar voor. Dat is helemaal niet heel, zo, sommige hele goede schrijvers kunnen niet per se goed voorlezen. Ik denk niet dat ik goed kan voorlezen, maar dat ik, dat ik denk, hoe Ik kan het helemaal niet horen wat je zegt of zo. Omdat zij op een andere manier dat lezen. Dus misschien is het wel handig als je acteert. Ik weet ik niet. Het was in ieder geval fascinerend. Oh, ja. Anna Drijver die een stukje voorlas uit haar boekje blijft. <laughs> ja. um, nu blijf jij hier vanavond ook slapen. Ja. ja. En nu uh, hebben wij bijna een uur met elkaar gesproken. Oh, gaat al zo snel. En dan uh, zeg je heel de tijd dat je haast hebt. Maar uh, <laughs> is zo'n rust van zo'n hotelkamer dan goed voor je? Ja, eigenlijk wel. Ik, ik denk dan wel dat je als je in een soort positief-anonieme... Want het is toch een hotel, is altijd anoniem, maar het is wel prettig. Dat je, dat is wel, uh, ja, dat dwingt je wel om, om, om, um, uh, ja, om dingen op een bepaald tempo te doen. En je kunt heel veel dingen niet. Ik heb niet hier nu een computer, waarbij ik ook straks nog eventjes iets ga schrijven of even nog iets ga lezen of zo. Ik heb je wel een boek bij trouwens. Welk boek heb je bij je? Ik heb bij, uh, bij me, moet ik zeggen, is Brabant, uh, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime van Mark Haddon. En dat uh, dat uh, Jos T., de regisseur van uh, Utrechtse Spelen... die gaat uh, uh, Rain Man regisseren. En uh, die zei dat dit een van, een van de beste boeken is over... een heel interessant boek over autisme. En het gaat, gaat over een autistisch iemand. En dat is wat Rainman ook echt... Uh... Jij ja, gaat erin spelen, maar dat is pas in december ja. of januari dat het gaat lopen. Ja, ja precies, in, uh, in Utrecht. En uh, iedereen kent natuurlijk die fantastische film. Echt wat een goede film, joh. Het is echt gewoon... Tom Cruise. ik kreeg ook een soort herwaardering voor Tom Cruise ik dacht waar en dus dan hoeft me niet dit soort Oscar kreeg ja ongelooflijk. en ja, en het, ja ik zeg maar ja. uh, um, toch nog even over die haast en uh, die dat fascinerende thema van jou de dood wat moet er dan allemaal nog uh, in jouw leven gebeuren wat zijn de dromen van Anna oh. Drijver ach zo, zo veel nee nou werkdromen of of nee, niet werkdromen nee nou ja, god, dromen die zijn dan heel simpel. Heel, ja, het lijkt me wel leuk om kinderen te hebben. Het me ook heel interessant om een kind te baren. Dat lijkt me ook. Nou ja, feest wil ik niet zeggen. Maar toevallig zat Dustin Hoffman laatst uh, in Ivonie gesprek Dat vond ik heel uh, interessant. En toen, uh, toen zei hij... Uh, nou, delivery is the best, the best show in town. You know, it's the best show in town. En ik... dat betekent dat jij ook ouder wordt... En ik bedoel, als in zoals je vader en moeder. Ja, hoe bedoel je omdat het een droom is in mijn leven om ooit kinderen te krijgen? Nee, dat het een droom is in je leven om uh, dat kinderen ook een keer tegen jou gaan zeggen of jou meenemen naar een voorstelling van hé, hey, ouwe lul. Ja. Ja, nee, ik vind, dat, ik vind dat een heel mooi gegeven. Ik, vind het heel, ik ben ook helemaal niet bang om ouder te worden. Ik ben 27 jaar dus ik niet, het is niet iemand van 60 die dit zegt. Nou, als je zo maar... met ha over haast spreekt en je schrijft een boek wat over de dood gaat... en je speelt het liefst in films ja. zoals... Komt een vrouw bij de dokter, dan denk ik bij mezelf ja. Ja, ja. Um... Maar wanneer word jij zwanger dan? Nou, sowieso weet je dat ook allemaal niet. Maar niet zeker of dat allemaal lukt. Maar um, nou, daar heb ik niet echt... Ik, ik heb dat niet gepland nog. Ik hou af... je op de hoogte. Maar is dat voor je 30ste of na je dertig, ja. Zou ik ook nog niet echt willen, willen zeggen. Ik vind het wel uh, grappig om te bedenken dat mijn moeder op haar 25ste mijn broer heeft gekregen. En dat als ik in een dorp had gewoond en als je wereld wat kleiner is, in de stad, ik vind, maak me er soms wel zorgen over hoor. Dat je in de stad kun je ook heel lang een meisje van 33 of een meisje van 34, kun je heel lang een meisje blijven. En eigenlijk. Ik denk al die vrouwen die maar aan, aan de carrière gaan, en het wordt je ook niet alleen uh, uh, meest. Die, die, die schreef daar een keer iets een woedend stuk over. Dat wij hier ook helemaal niet ge, uh, ja, uh, je helemaal niet gestimuleerd om te werken en om moeder te zijn. En om dat uh, goed te regelen. Nee, die vrouwen die krijgen een kind allemaal minder werken. En dat wordt. In Scandinavië of zo is het allemaal... Uh, dat is jouw is optie niet. Meer. Jij wordt moeder en vol werken. En... Nou, dat, ik weet dat ook niet, hoor. Ik kan me ook. Uh, nee, ik, ik kan het ook niet echt zeggen. Misschien word ik juist wel... Het lijkt, me ook, het lijkt me ook heerlijk als je dan opeens rustiger wordt. Dat je dan opeens helemaal ervan kan genieten... hoe, uh, hoe zo'n kind dan uh, voor het eerst alles, alles voor het eerst ontdekt misschien is dat wel heel leuk, misschien wil je daar wel elke dag bij zijn. Maar jij kijkt ja, helemaal ex... niet op, op neer op mensen. Jij met je extreme dat, uh... verantwoordelijkheidsgevoel en een kind, dat wordt, dat wordt nog wat. Ik hoop dat je ervan <laughs> kan genieten. <laughs> ik denk dat ik een slechte moeder word, hè? Nee, nee, zeker niet, maar... Uh, ja, ja is met een grote verantwoordelijkheidsgevoel dat je dan... Dat je daar wel van kan genieten. Ja, nou, ik denk dat het, dat het ook het mooie is... Dat, je daar dus, uh, dat het ook vreselijk is dat zo'n kind dus op een gegeven moment... dingen gaat doen waar je niet bij bent. En, wat, en dan buiten jouw wil om en dan... Een eigen karakter heeft. En, en dat is toch een, dat is toch ongelooflijk. Ik vind dat echt uh, een wonder. Ja, en ik, ik was vroeger als kind helemaal niet makkelijk. Ik was vreselijk. Uh, dus ik, nou, er staat mij wat te wachten, weet je. Ik was, mijn moeder heeft wel eens gezegd: van nou, als jij de, Ja, het is wel goed als jij niet als eerste was. Ik weet niet zeker of we daarna nog wel een kind hadden genomen. <laughs> dus ik denk, wel, oh, nou, dat, dat, dat zal er wat worden. Dus het Droom is Moeder worden? Nou, ja, een van de. Dat lijkt me toch wel. Uh, je bent ervoor opgebouwd als vrouw. Het lijkt me toch wel ja, het lijkt me toch wel iets groots. Het lijkt me ook iets wat op een ander niveau afspeelt dan alles wat ik al doe. Ik denk dat als je moeder wordt dat je, je op een manier verdiept die je anders niet echt kan bereiken. Dus het moederschap is eigenlijk de rol van je leven. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat zeg ik niet. Nee, ik zeg niet dat is de rol van mijn leven. Ik zeg dat is een facet wat je niet op een andere manier kunt bereiken. Je kunt niet denken, oh, dan ga ik in mijn werk en dan ga ik reizen. En dat is dan, nee, het is een verdieping op een totaal andere manier, denk ik nu. Vanuit de makkelijke, makkelijke positie waarvan ik het nu kan zeggen. Namelijk, ik heb geen idee. Maar uh, het is nog wel iets wat je denk ik wel gedaan moet hebben. Lijkt me wel bijzonder. Nou, het was in ieder geval bijzonder om met jou te mogen praten ja. deze, deze avond. Ja, ging dat snel, zeg. We zijn ja, dat wel, we komt zijn door jouw nergens. haast, denk ik. <laughs> en de weinige rust die wij hebben genoten. Uh, ik dank jou in ieder geval hartelijk. Ik wens jou ook een buitengewoon goede nacht ja. uh, uh, hier in dit, uh, in dit mooie hotel. Ik hoop dat we nog even naar de bar gaan. Ja, we gaan zeker even naar de bar. Ja, dat, dat lijkt me heel gezellig. Uh, en dan uh, uh, wil ik alleen iedereen nog... Uh, ja, attent maken op het feit dat we zometeen lust uitzenden uh, met Simone. En dat gaat natuurlijk over de uh, gay pride, maar vooral ook veel over passie. En uh, nou, het zal geen haastig programma zijn, want we hebben de tijd drie of vier uur oh, de ja? hele nacht. Oh, ja, ja, ja. Uh, Anna Drijver, dank je wel en veel succes. Dank je wel, ik vond het heel leuk.